van 10 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Justitie in Frankrijk doet op dit moment huiszoeking bij de 31-jarige Franse Tunesiër. die gisteravond op de boulevard van Nice de aanslag pleegde. De man woonde in het oosten van Nice. Hij reed gisteravond met een vrachtwagen in op de mensenmassa. die daar de Franse nationale feestdag vierde. Bij de aanslag kwamen 84 mensen om het leven. en raakten tientallen mensen gewond. 18 mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. In Nederland heeft koning Willem-Alexander vanochtend laten weten dat zijn hart uitgaat naar de slachtoffers in Nice. De koning leeft intens mee met alle rouwenden en mensen die in onzekerheid zitten over het lot van hun dierbaren. Premier Rutte zegt dat Frankrijk door de aanslag opnieuw hard is geraakt. Het is afschuwelijk om te zien dat wederom vele tientallen mensen onschuldige burgers zijn getroffen door een dodelijke aanslag, zei Rutte. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen aanwijzingen dat er Nederlandse slachtoffers zijn. Maar minister Koenders zegt dat hij het ook niet kan uitsluiten omdat er nog veel onduidelijk is appartementenverhuursite Airbnb wil geen gegevens delen met Amsterdam over individuele verhuurders. De gemeente Amsterdam wil weten welke verhuurders zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld of ze meer dan 60 dagen per jaar woonruimte verhuren. Airbnb weet wie dat zijn, maar vanwege de privacy wil de site dat niet zeggen. Ruim een kwart van de jongeren die via bureau HALT zijn bestraft... gaat toch weer de fout in, dat blijkt uit gegevens van het CBS. Bureau HALT is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18... die zijn veroordeeld voor lichte vergrijpen, die krijgen leeropdrachten. Bij jongeren die niet meedoen aan een HALT-traject of het niet afmaken... vervalt bijna de helft weer in crimineel gedrag. Dan het weer nog. Zon, bewolking en hier en daar een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen droog en wat zon, dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit is de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Schiphol, twee kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar een auto met aanhanger geschaard. Er zijn maar twee rijstroken open voor het verkeer. Door een kapotte vrachtwagen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... Bij Knoop het Rottepolderplein 5 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En door bergingswerkzaamheden na een autobrand op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorkum 10 kilometer met een uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Breda kan ook omrijden vanaf Knoop het Everdingen over de A2 en de A59. De N208 Sassenheim Haarlem is nog altijd in beide richtingen dicht bij Hillegom...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 Even praten met uh, Henry Rukert. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Vandaag hebben we twee gasten. Ron Smit is terug. We gaan natuurlijk over wielrennen praten. En we hebben ook Martijn Prinsen van voetbalinheiland.nl. Als je dan wakker wordt op zo'n dag, de 15e juli, een dag na 14 uur, dan denk je, wat moeten we doen moeten we wel gaan uitzenden, moeten we wel over sport gaan praten. De idioten die dood en verderf zaaien, die zijn flink bezig vooral angst te zaaien... en de maatschappij te ontwrichten. Als wij de uitzending niet zouden doen zoals we wekelijks gewend zijn... dan hebben zij hun zin. Dus daar doen we niet aan mee. Daarom doen we gewoon vandaag de Watertorensport... met muziek van onze gasten. Hier is Julien Clerc. J'aime tant la lire en braille Si tu jettes pas tous ces donjons Moi je retourne chez ma maman oh, oh. Moi chez ma maman Hélène van uh, Julien Claire. Heerlijke muziek natuurlijk. Op deze dag, die toch een rare dag is, daar gebeurde gisteren in Frankrijk. Uh, ik heb er gewoond. Ik woon in Kampantiewe en deed op uh, de kantoos via hetzelfde als wat de mensen gisteren deden. Naar het vuurwerk kijken in Nice. En ja, dan ken je ieder plekje daar natuurlijk. En ik ziet het er nog erger uit omdat het een het Maar het blijft natuurlijk een stuk gebeuren. 84 mensen dood. Idioot. Wat vind jij, Martijn Prinsen, een van onze gasten? Ja, dit zijn de, de, de verschrikkelijke um, gebeurtenissen die de laatste tijd wel plaatsvinden. Ik had al uh, eerder op de uh, een of andere manier Narigheid uh, verwacht tijdens het EKV dergelijks. Nou, dat komt daarna uit, uit een andere hoek. Um, ja, het blijft iets, iets, iets onwerkelijks. Bezopen. Ja. Don, Smit, goedemorgen. Jij gaat goedemorgen. volgende maand uh, naar het wereldkampioenschap. Weer hè, in Pongau. In Oostenrijk? Uh, Sint-Johan. Ja, Sint-Johan. Uh, ja. In Pongal. <laughs> ja. Ben je weer kampioen? Uh, ik ben er hard voor bezig, ja. Ja, je bent hard aan het trainen? Ja, ja, ik ben ontzettend hard aan het trainen. Ik heb uh, heel veel dingen gedaan daarvoor. Ik heb mijn fiets helemaal laten tunen. Uh, mezelf ook helemaal uh, binnenste buiten laten keren. Uh, het gaat heel goed. Toch aan een motortje ingelaat, Ik een uh, wedstrijdje. Dus ja, ik ben hoopvol, maar uh, alleen in Nederland heb je geen bergen. En daar uh, moet ik een klim van uh, 4,5 kilometer, 10 procent op. Oerlijk te hoor. Ja, en dat heb ik nog niet getraind. Toen is dus, stiekem ja. een motortje in laten bouwen? Hè? Nee, nee. <laughs> dat vroeg onze technicus van vandaag, Ruud Jansen. Want uh, Charles is met vakantie, dat verdient hij natuurlijk. En, uh, maar Ruud is zo vriendelijk om het, uh, om het over te nemen. In onze voorlaatste uitzending, want we gaan in augustus even stoppen. We willen ook met vakantie. Martijn, jij bent hier, maar we praten voornamelijk over wielrennen. Maar dat heeft, dat heeft ook een dubbele betekenis. Want jij kent bijvoorbeeld de Col de Madeleine. Ja, die ben ik zelf een keertje, een keertje opgefietst. En, um, nou ja, we hadden het er al, al eerder even over. Uh, het was voor mij wel een eenmalig iets. Maar ik kan er wel mooi van, van mijn lijstje afstrepen. Ja, ja, goed, we gaan er straks allemaal over praten. We hebben natuurlijk, als we over wielrennen praten... en in een uitzending zitten waar wielrennen centraal staat... Rijn van der Broek, die heeft Ruud uh, Jans even Heerlijk. Dat is jiggle, hè. La place rouge était vide.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 Il avait des cheveux blonds. Mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment.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 Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis restée seule avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrase sobre, ni de révolution d'octobre. On en était plus là, fini le tombeau de Leni.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 van ZFM in zijn gewone doen hebben we besloten, we gaan gewoon door. En daarom praten we vandaag natuurlijk over wielrennen, want eh, het is de dag van de tijdrit. En over wielrennen praat je natuurlijk met André Jansen. André, als gasten vandaag Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl en Ron Smit, de man die jou verslagen heeft. Het is niet te geloven. <laughs> Goedemorgen André. Morgen Ron, fijn je weer te horen joh? Ja. Nou, je had mee moeten zijn. Pot, verdorie. Wat heb je, wat heb je allemaal meegemaakt, joh? Hoe, hoe nou, is dat tot stand gekomen? Erover. Ik had vorige week kreeg ik ineens een mailtje... van wie je mee in de privéjet... naar de Tour in Andorra. En ik denk, eh, zal wel. <lacht> ik gooi dat mailtje weg. En de dag erop krijg ik weer een mailtje van... Uh, reageer nou, uh, positief of negatief... maar geef ons een antwoord. Ik geef een antwoord. Ik zeg wat houdt dat dan in? Nou, je bent uitgenodigd in de privéjet om naar Andorra toe te gaan... naar de toeretappe van de directie van uh, uh, uh, een wielerploeg, hè? Ja. Nou, ik denk... Uh, Oké, okay. nou, hoe laat, waar, wanneer, hoe, enzovoort. Nou, ik krijg alle details te horen... en ik, of ik ook even mijn mate door wil geven... Dus wij natuurlijk hier naar het centuur zoeken. Die met zo'n in, weet je wel. Om een mate op te nemen, want die uh, zijn in stijgende lijn. En uh, nou, mate doorgegeven. En, uh, en inderdaad, ik uh, moest aanwezig zijn op zondagochtend in uh, Rotterdam op het vliegveld. En daar uh, werden we opgehaald met nog twee mensen. Eentje van... Uh, uh, hoe heet het? Van de Ender, mol ja. en, uh, en een jongen van uh, Wielerflits, die ook nogal aan de weg timmert met het internet. Uh, met Wieler en uh -huh. op het internet. En uh, nou, we werden opgehaald met een privéjet. Samen met de economische man van Sunweb. En de eigenaar van Sunweb, Joost Romeijn. Staat zelf, ik heb hem even gegoogeld, en staat bovenaan in de quote hoor. <laughs> nou, en dan gingen we onderweg. We kregen nog een krentenbol ook en een appeltje. <laughs> en uh, vliegen, die kant op. <clears throat> nou, ik heb alles. Uh, het hele verhaal staat uh, op, een, op een filmpje. Want, um, ja, leuk. Uh, Maxim Horsels heeft alles uh, vastgelegd op film. En, ja. uh, en, en zij ook van hun kant van Sunweb. Dus inclusief de presentatie van de nieuwe wielerproep... die ze voor minstens 2000 dagen ...committeert om. Uh, ...hoofdsponsor te zijn... ...en dat is nogal wat. ...hij was sponsor van uh, NAC... ...van NAC, van voetballen... ...is nog steeds sponsor van het Nederlands voetbal-elftal... ...en uh, daarbij gaat hij nou... ...een grote wielerploeg doen... ...met uh, natuurlijk ook een belangrijke afdeling... ...vrouwen... ...en ook een jeugdbelofteopleiding... En die wordt ook gesteund vanuit het team waar ik daarmee kennis heb mogen maken... van ongelooflijke professionals die bezig zijn met kleding, met fietsen... met trainingsmethoden, met voeding, met aerodynamica. Je weet niet wat je meemaakt. En je ziet, nou, er zijn al wat resultaten. En dat, uh, daar heeft mijn inmiddels goede vriend Iwan Spekenbrink zes jaar hard aan gewerkt. Ja, geweldig succes is dat eigenlijk, hè? Ja, en uh, nou, uh, samen met de renners aan tafel, aan de lunch enzovoort. En uh, nou, de hele etappe meegemaakt. Een emotioneel moment meegemaakt. Dat een van die jongens van de ploeg, waarvoor we uitgenodigd waren, potverdorie in Andorra, de etappe wint. Ja, wat, wat, wat, uh, wat, waar was jij? Zat je in een auto? Uh, of stond je aan de, zat, aan de meter? Uh, nee, ik zat 100 meter bij een VIP, de VIP-ruimte in Andorra. Ook nog. Je kunt het op het uh, filmpje zien. Dat staat uh, op WAF. Ik zal hem op mijn privépage op Facebook. Daar staat alles vastgelegd wat ik heb meegemaakt. En uh, iedereen heeft gefilmd daar. Uh. Je moet je voorstellen, we werden daar met, vanaf de helikopter... we werden dus eerst met het privéjet daar naartoe... En uh, we konden niet uh, landen in Andorra vanwege weersomstandigheden. Dus we moesten ietsje verder over de Pyreneeën heen in Spanje landen. En uh, ja, om niet uh, uren in een auto te zitten, en dat doet uh, de grote baas van Sunweb zeker niet, stond er een helikopter voor ons klaar. <lacht> Ja, natuurlijk, ik moet je horen, wij hebben Wielerflits en WAF hebben dat maar tot norm verheven. En ik heb ook, te, ook tegen Joost Romein gezegd, de volgende keer kom je gewoon met de Air Force One, want anders uh, pikken we dat niet langer. Ja, ja, ja. <laughs> dus ja. Hé, hey, maar toen, toen stond je daar aan de meet, of je, of je zat, of ik wil, ja. en daar komen die, die, die hagelstenen zo groot als golfballen naar beneden... Ja. Ik ben gewoon buiten blijven staan in mijn nieuwe hoodie met waf erop. Ja. <laughs> in de regen, als die coureurs nat worden, word ik ook nat. Ja. En uh, gewoon op je neer laten dalen, geen probleem. Nou, en daar komt uh, en die, die komt daar eens eentje die berg op. Nou, je houdt het niet droog hoor. Nee. Wat een emotie. In dat weer, wat een held. Wat was dat mooi. Nou, ik en, uh, zat binnen, maar ik hield het ook niet droog hoor. Nee, oké. Okay. Oké, okay, we houden echt van de sport. En die fijne jongens die dat toch maar presteren. En uh, Nou, ik was nog eventjes op bezoek geweest bij Gio Lippels. Die was jarig en die zat uh, lekker in de radiomicrofoon te roepen. Over jarig zijn gesproken. Ja. Uh, vandaag dat is Ron Perenboom jarig. Die gaan we dus ja. nu even feliciteren namens Martijn en Ron hier... en namens jou daar in Veendam. Ja. Want uh, ja, Ron is ook weer een jaartje ouder. Ron, is vandaag jarig? Nee, ja. toch? Ja, ja, ja. Oh, gefeliciteerd, Ron. Wat voor Ik heb, ik en ik heb zoveel berichten op dat ik deze nog niet eens tegen ben gekomen. Hartelijk ja, ah, gefeliciteerd, ouwe. <laughs> hoor je het, Ron? Je bent een ouwe. Ja, niet deze Ron, hoor. De Ron Perenboom. <laughs> oh, Oké, okay. hartelijk gefeliciteerd. Hé, hey, en wat vind je verder van... Laten we eens even naar, naar gisteren gaan. Want uh, daar hebben we het ja. hier ook nog niet over gehad. Maar dit is natuurlijk te bezopen voor woorden. Nou, in allereerste instantie uh, medeleven en respect voor de 84 doden die daar zijn gevallen. Ik plaats net een berichtje bovenaan wat, van wat alles eigenlijk uh, minimaliseert is wat daar gebeurd is. 300 kilometer van de etappe van uh, vandaag af zegt Romain Bardet, de hoogste renner in de Tour de France, être français... Se retrouver, celebrer, z'n mee. En ne jamais renoncer. Je pense à Nice. fransman zijn, elkaar treffen, feestje vieren, elkaar, van elkaar houden. En nooit opgeven. Ik denk aan Nice. En dat is toch wel een donker weer. Dat er weer zoiets verschrikkelijks van terroristische aanslag is gebeurd. Daar houden we over op, André. Want dat hebben we ook besproken aan het begin van de uitzending. We laten ons niet koeieneren door dit soort idioten. En we gaan gewoon door met het leven. En dat leven is dat gisteren een stelletje andere idioten, de ASO, een besluit hebben genomen. Dat kan absoluut niet. Nee, er zal later nog wel over gediscussieerd worden. Ik heb begrepen dat de ploegleiding van Balken een protest heeft ingediend. Maar er is over gesproken, er is een besluit genomen. Er moest een besluit genomen worden. Er moest een gele trui uitgereikt worden. En op dat moment nemen juries beslissingen. En die kunnen achteraf misschien uh, uh, worden aangevallen. Maar het zij zo, denk ik dan. Wat de organisatie betreft, ik heb begrepen... Dat, uh, de, toen de etappe dus is verlegd van de top naar het uh, kasteel, uh, het restaurant er onderaan, uh, aan, bij het bos, hebben ze die twee kilometer dranghekken die daarboven al stonden niet ze hebben niet de, de logistieke uh, mogelijkheden en kracht gehad om die dranghekken naar beneden te verplaatsen. Lop. Dus de mensenmassa's stonden daar. Een motor wordt gehinderd door een meeloper. En die motor ja, had de keuze of die man doodrijden of remmen. Ja. Hij remde en de renners knallen bovenop hem. Nou, een samenloop van omstandigheden. Pech, pech, pech. He, en, en dit evenement is daardoor natuurlijk enigszins bezoedeld. Maar er is een beslissing genomen. Nou, ach, we kunnen erover discussiëren en belachelijk zeggen. De jury gaat ga er maar zitten. En men heeft een besluit genomen. En ik denk dan, nou gelukkig gaat de Tour door. Want, uh... Dat is ook nog de vraag. Ja. ja, want stel je voor, je disqualificeert de gele trui. Ja, dat had gemoeten volgens de regels. hè? Want je mag ja. niet lopen zonder fiets had gekund, maar ja, dat had ook al gekund na nou, het elleboogje die hij aan die blondine uitdeelde. Ja. Die man met die blonde pruik van de week toen, ja. uh, toen die berg opreed. Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Ik weet dat ze, dat ze het niet goed vinden, maar ik kan me voorstellen. Ja. Die gasten zijn echt idiootje. Maar is het zo langzamerhand niet zo, jongens, dat, dat die Tour de France zich toch eens een keer moet gaan afvragen uh, hoe het staat met de veiligheid? Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat er een motor, uh, motorrijder een valpartij veroorzaakt. Het is ook niet de eerste keer dat een idioot uit het publiek de veiligheid aantast moeten ze nou niet eens gewoon gaan zorgen dat dat het publiek gewoon niet verder dan zover kan komen dan maar met dranghekken of wat dan ook want het oh ja, is, als je dat oh, ziet het is toch het is toch af en toe levensgevaarlijk ja nou, je, kunt, je moet meer dranghekken plaatsen of zoals ze in Italië bijvoorbeeld dan doen met de carabinieri, met, met politieagenten, hè, bergpolitieagenten op een rijtje en eh, die dan de renners eigenlijk tegen de mensenmassa's beschermen en die hebben ook een wapenstok bij zich. Die mensen willen in beeld komen op een of andere manier. En die gaan dan meehollen. Je ziet de mensen in een tutu van de afdeling boekhouding... met een blauwe pruik op meerennen. En dan denk ik, oh godzielenpoot, wat doe je daar? <lacht> Geniet van de sport. Maar laten, laten we het over de sport hebben. Want wat opmerkelijk was gisteren... bij die valpartij eerder in de koers... dat uh, Vroem legde de heleboel stil. Ja. Toen moest ik opeens aan de Giro denken waar ja. niemand uh, aan ons heeft gedacht. En toen daarna dus Mollema gepakt werd... Uh, ja. Het ja, zijn nou, ja. rare dingen. Ja, dat gebeurt nou eenmaal in de sport. En wat we nu dus meemaken, en eigenlijk gelukkig... we hebben overal van alle kanten beelden van. Ja. We kunnen alles meteen volgen. In uh, vroeger dagen, zoals Rini Wachmans me ooit het verhaal vertelde... dat hij een hand voor zijn wielen kreeg. En want ze dachten dat hij... Uh, uh, Gianni Motta was. <laughs> die leken een beetje op elkaar. En allebei toen voor Molteni. En uh, die was toen concurrent van Gimondi. En de supporters van Gimondi gooiden voor zijn wielen en hand Dat is ooit wel gezien door Rick van Looy, maar er is geen foto, geen film, niks van. En dat zou een enorm schandaal zijn geweest. Zo zijn er honderden incidenten tijdens de grote tour geweest in de geschiedenis. En sommige dingen weten we, maar heel veel dingen kunnen we niet zien. En tegenwoordig kunnen we eigenlijk alles zien, zelfs camera's op de fiets. En van de week gingen wij een stukje fietsen met de renners. dan hing er een drone boven ons hoofd. En uh, ja, we kunnen alles zien en allemaal daarover oordelen... en we raken daardoor geëmotioneerd. Maar wat Ron uh, ook net zegt, hij heeft volkomen gelijk... die organisaties schieten tekort. In dit geval was het dubbel pech dat ze die hekken niet naar beneden konden verplaatsen... wat de bedoeling wel was om de laatste kilometers in ieder geval de renners vrij baan te geven... plus dat er een mensenmassa op een kort stuk bij elkaar was gedrongen... met weinig ruimte langs de wegen... Dubbel, drie, drievoudig pech voor de organisatie. En ik kan me heel goed voorstellen dat uh, Christian Prudhomme... zeg maar Chris, zei hij... Uh, eventjes met zijn billen tegen elkaar geknijpt heeft gestaan. Dat was de potverdorie, dat waren momenten. En laat het nou in godsnaam goed gaan, dacht hij natuurlijk. En wat gebeurt er? Zo'n motor moet remmen en die knallen erop. Maar, maar nee. jij, hebt, jij hebt geen antwoord gegeven op eigenlijk wat ik bedoelde. Groen ja. legt de koers stil. Hij is dus duidelijk de, de, de big ja. boss... Ja. ja, omdat een van zijn renners gevallen is. Ja. En, en, en als uh, Nederlanders als vallen, dan rijdt iedereen goed. door. Ja, nou ja, ze luisterden daarnaar. En uh, Nibali deed dat uh, niet toen Kruiswijk gevallen was. En nou dat, die overweging hebben ook meerdere mensen uh, gemaakt. Ja. Uh, ja, wanneer stop je? Uh, ik, ik hoorde gisteren een analist uh, daar iets over zeggen. En uh, ja, verder... Ik denk dan, ja, het zei zo. Uh, maar Vroom inderdaad, ze luisterde naar hem en legde eventjes de koers stil. En hij kwam uh, gelukkig terug. Ja. Daarna neemt de ASO dan de beslissing. Oké, okay, uh, ik kan me dat nog voorstellen. Maar ja. dat daarmee Quintana op een geweldige manier gematst wordt... dat is natuurlijk iets dat kan eigenlijk helemaal niet. Nee. ...en als nou de Tour achteraf... ...als de Tour beslist gaat worden op seconden... ...tussen drie of vier man... Ja. ...dan kun je afvragen of je niet drie gele druien uit zou moeten reiken. Ja. He, maar ja, het, het, het, het, is, het ligt heel gevoelig en uh, ik zie hierop wat honderden meningen van, uh, die verschillend zijn. Sommige zeer genuanceerd en goed onderbouwd. Maar uh, het zijn allemaal verschillende meningen en ik denk dan altijd... we hebben een jury die hebben gekozen, samen ook in overleg met en, ploegleiders en uh, de organisatie... En er is een besluit gevallen, het ja. zij zo, er moet iets besloten worden. En dat, uh, dat we het daar niet allemaal mee eens zijn, ja, dat is ook, uh, ja, uh, vast te stellen. Goed, Bauke, Bauke is er het slechtste afgekomen, dat is duidelijk. Vandaag de tijdrit, wat denk je? Ja, uh, geen idee. Bauke rijdt heel erg goed. Uh, Dumoulin heeft zich helemaal gespitst op deze tijdrit. Cancellara wil nog één keertje iets laten zien, Vroem wil alle monden snoeren. Uh, en rijdt uh, geweldig goed. En we hebben natuurlijk ook nog Tony Martin, die heel graag iets voor zijn ploeg wil doen. We hebben een aantal kanonnen, die verschrikkelijk hard rijden op dit moment. Het is uh, fantastisch en vergeet ook niet... Maar wie wint er volgens jou? Wie de tijdrit gaat winnen? Ja. Oké, okay, ik hou hier eraan. <laughs> ik hoop het. Dankjewel, André. Tot volgende week. Oké, okay. dag.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 Elle descendait dans le midi. le midi Ils se sont quittés au bord du matin Sur l'autoroute des vacances C'était fini le jour de chance Ils reprirent alors chacun leur chemin Saluèrent la Providence En se faisant un signe de la main Il rentra chez lui, là-haut. Michel Fuguin. Mooi nummer is dat, hè? Une belle histoire. Oh, jij spreekt het veel mooier uit dan ik. Spreekt dat <laughs> Vandaag is de tijdrit. En die gaat van bourg saint anne naar vallon pondac Twee plaatsen die helemaal nieuw zijn in de Ronde van Frankrijk. Dat kan uh, trouwens niet gezegd worden van de, van de tijdrit. Want die is al in 1927 geïntroduceerd. Toen nog in de vorm van een ploegentijdrit. De tour besloot hiertoe omdat ze de beste coureurs voluit wilden zien strijden. Want de toer moest gewonnen worden op basis van kracht en niet op basis van ploegentactiek in de etappes. De verandering was nogal rigoureus. Op een totaal van 24 etappes waren er 16 ploegentijdritten. In 1928 waren dat er 15 en daarna werd er weer veranderd. De eerste individuele tijdrit werd pas gereden in 1934. De 90 kilometer lange etappe werd gewonnen door de Fransman Antonin Manje, die ook het eindklassement won. Manje reed gemiddeld 35,5 kilometer per uur. Dat gaat nu wel wat harder. En dan is er nog een vraag voor jou, Ron Smit. De Belg Raymond Impanis won in 1947 de langste individuele tijdrit uit de toerhistorie. Weet jij hoe lang die was? Ik denk rond 100 kilometer ongeveer. 139 kilometer. En luisteraars, dan hebben we in de Watertoren Sport een overval. Er komen opeens twee mannen in hele mooie pakken binnen En die zeggen, we moeten op de radio. En die hebben ons eigenlijk een beetje ja, de pakken genomen. Vertel het maar, wie zijn jullie? Wat doe je? Wat is er? Nou, uh, hallo. Uh, wij zijn de kenners van de woudlopers uit Zeist. Wij hebben een opdracht gekregen van de uitleiding van ons. Met tien onmogelijke opdrachten. Nou, dit is onmogelijk natuurlijk. Ja. Ja. Maar je moet voor de radio. En mijn opdracht voor vandaag was dat ik op de radio van Zand, ZFM Zandvoort moest komen. Met de zin, ik wil de woudlopers horen. Of in ieder geval de zin, de woudlopers uit Zijst. Dat is nu ons heel erg gelukt. En daar willen wij Radio ZFM Zandvoort heel erg voor bedanken. Okay. Dat het mogelijk is gemaakt. Wie zijn jullie? Want ik wil graag je naam horen. Kom, kom, kom eens naar voren. Uh, ik ben uh, Stijn, ik ben uh, leiding van de Verkenners. Ik ben Huis Van, ik ben een van de verkenners. Met hoeveel mensen zijn jullie hier? Uh, we zijn met zes uh, leiding en veertien verkenners. We staan op het uh, naaldelveld. Oh, wat leuk. Ja. En hoe, hoe, hoe lang zijn jullie hier? We zijn uh, nu ongeveer voor een week geweest. Uh, morgen wordt de laatste dag. Vandaag is het de laatste dag dat we nog spellen hebben. pijn okay. gehad? Ja, zeker. Lekker veel wind, hè? Jullie haar zit nog door de war. <laughs> <laughs> maar het wordt, het wordt beter weer, hoor, jongen. Maar gefeliciteerd, jullie zijn geslaagd. Heel erg bedankt. En wij gaan door met de sport. Ja, heel erg bedankt. Veel plezier. Okay. plezier. Ja, veel succes. Fijn dat jullie hier waren, jongens. Ja, heel erg uh, bedankt. So, Ron, wat, wat vind je hiervan? van Woutlopers uit Zeist? Ja, dat is, uh, ik ben vroeger ook padvinder geweest, maar oh, dat is ja? heel, heel lang geleden. Ik kan me niet voorstellen. Je zegt het verkeerd, hè? het is niet Zeist, het is Zeist. Je woont ook niet in Zeist, maar je woont op Zeist. Is dat zo? Ja, dat is Utrecht, Jacky. Ja, maar, maar, maar mijn dochter woont daar. <laughs> dat is Utrecht, man. Dat hey, snap je mijn, toch wel? M, mijn meisje woont daar. Oh, die woont dus op Zeist. Op Zeist <laughs> dan? Wist ik veel. Ja, ik moest er vroeger altijd voetballen tegen Zeistum. Ja, ja, ja, ja, die ken ik wel. Ja, ik heb er ook twaalf jaar gewoond in Zeist. Dus ah, ik kijk, weet wel. Al, je want... bent ook een opper. Uh, nou, dat niet. Ik heb er op school gezeten. Ah, maar, uh, okay. de, ik heb daar twaalf jaar van mijn leven doorgebracht in Zeist. Vertel jij even wie jij denkt dat er de wint vandaag? Hé? Jan, uh, nee, uh, uh, hoe heet die man? Uh, Dumoulin uh, natuurlijk. Ja, okay. maar we, we blijven uh, Ja, dat, dat is duidelijk. En ja. wie bedenk jij, uh, Martijn? Uh, ja, daar ga ik wel in mee. Hè? Daar ga ik wel in mee. Nou, jullie allemaal hetzelfde, man. Dat ja, we gaan allemaal voor Dumoulin. <laughs> ik wil met jou even praten, uh, Martijn, over jouw wielrenervaring. Eh... Uh, je bent de Madelaine op geweest, Maar dat, dat lijkt me nou niet een colletje waar jij zo makkelijk overheen gaat. <laughs> het was ook echt een ramp. Een ramp, um, een ramp qua, qua hoe zwaar het was. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, het is wel gelukt. Maar waar, waar, waarvoor was het? Um, voor een, uh, ik heb zelf uh, Reuma. En uh, ja, op die manier geprobeerd... Uh, mijn steentje daarbij te dragen. Via de Burma Federatie ja, of ja, zo? Waar de meerdere mensen dus? Nee, uh, ik ben een jaar daarvoor daar op windsport geweest. Ja, goed. Ja. En op een gegeven moment, ja, dan. dan uh, ja, komt er wat in je hoofd op. En dan. Uh, ja, op die manier. Uh, uh, ja, het initiatief genomen om, uh, om dat te doen. Leuk hoor. En geld opgehaald. Ja, ja. Veel? Nee. nee het was gewoon heel kleinschalig. Het was ook eigenlijk meer als, als doel voor mezelf. Ja, ja. En uh, nou, goed dat dat uh, op die manier. Uh, ja goed, nu met de Tour de Frans uh, ja, komen zo'n verhaal natuurlijk weer naar boven. En, Op wat voor fiets heb je dat gedaan eigenlijk? heb <laughs> <Dat je laughs> <te weten>. Op <laughs> een fiets van uh, de Decathlon. Dat is gewoon een, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, een, een, een sportwinkel die door heel Europa zit. Hè? En ja. ooit, uh, ooit uh, een simpel fietsje raar gekocht. Oké. Okay. Uh, ja goed, daarmee. Uh... Maar geen, geen, geen, geen wielrenfiets? Ja, wel een wel, doel, wel ja. Dus het zag er nog echt uit ook. Heb je je benen geschoren? Nee, nee, nee. Hoe lang heb je erover gedaan? Poeh, dat is wel een goede vraag. Uh, volgens mij ben ik iets van anderhalf uur bezig geweest. Uur. Ja. Ja, ja. En uh, hoeveel weken heb je moeten bijkomen? Nou, ik denk een maand. <laughs> ik denk een maand. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, viel, beviel, oh, dat, beviel, dat viel nog het zwaarst. Uh, de, de, uh, hetgeen wat het toch doet met je, met je, met je fysieke uh, gesteldheid. Uh, nou goed, in combinatie met, met uh, uh, hetgeen wat ik heb, was dat geen, uh, geen pretje. Voor mij ben jij voetbal. Hè? Alles is voetbal bij jou. Maar wielrennen speelt dus ook een rol. Je vindt het dus leuk. Ja, absoluut. absoluut. Ik vind het de Tour mooi? Uh, ja, er dus zijn we eigenlijk... Uh, uh, uh, er is één ding wat mij dit, dit jaar heel erg opvalt. Ja. Uh, dat uh, Vroem, dat dat gewoon echt een, een mens blijkt... in plaats van een, een, een, een trainmachine, een robot. Uh, je zag wel gisteren gewoon pure paniek in zijn ogen. Uh, en daarnaast heeft hij dit jaar natuurlijk ook al een aantal keer... Uh, uh, ja, iets gedaan wat we hem hiervoor nog niet hebben zien doen. Uh, ja, ja, dus die, dat, uh, dat, uh, ja, bijvoorbeeld. In, uh, uh, dat was natuurlijk gisteren gister ook. Dat hij uiteindelijk uh, uh, op een vlagstuk ineens zegt van ik ga er vandoor. Uh, oh, ja, ja nee, absoluut. Dat, uh, dat is alleen maar, vind ik in ieder geval leuk om te zien. Hmm. Um, hij had eigenlijk gediskwalificeerd moeten worden. Hij heeft iets aan de kant gegooid is doorgelopen. Dat mag volgens de regels niet, Ron Smit. Um, maar ja, er zijn meer gekke dingen gebeurd gisteren. Wat vind jij van het hele verhaal? Ja. Uh, er gebeuren heel veel rare dingen in de Tour de France natuurlijk, want het is een heel groot evenement. En uh, Ja, ik in het verleden hebben heb we nog meer renners uh, gelopen. En een goede, uh, goede collega van mij, uh, Geert Vianen, die, die is nog eens lopend... Uh, ja, maar die had zijn fiets aan zijn handen? Nee, die had geen fiets aan zijn nee? handen. Nee, die kwam zonder fiets lopend uh, kwam hier de, de, de finish over. En uh, ja, ik heb het wel eens meer gezien in wielerwedstrijden... dat de vlag voor de voor de Finse valpartij was. En dat de, de, de jongens maar lopend over de finish gingen. Tegenwoordig kan het niet meer, want iedereen heeft nu een transponder. zo'n ja. uh, soort uh, elektronisch ja. kastje op zijn fiets. Dus ja, die, die transponder, die, die, die, die meet alles. Weet je wat ik en, gek vond? Die beslissing van de ASO. Oké, okay, dat, ze, dat ze zeggen Port en Vroom kom aan. Maar dat, dat Quintana daar zoveel voordeel voor van heeft, is natuurlijk bezopen voor woorden. Ja, er is een, er is een, er is een regel dat je drie kilometer voor de, voor de meet ja, wordt de tijd opgenomen. In vlak en in en, en vlakke etappes ook. Ja. En als er dan iets gebeurt in de sprint of iets dergelijks, dan wordt die tijd drie kilometer van de meet wordt gemeten. Maar dat hebben ze nu ook niet gedaan. Nee, dus maar dat, dat, dat geldt dat, ook niet in bergetappes. Is... Oké, okay, maar dat. Uh, dat, die zouden ze ook aan uh, kunnen houden, dan ja. die, uh, die regel. Maar daar zijn ze ook van afgeweken. Ze hadden gewoon moeten zeggen, From en uh, die krijgen de tijd van Mollema. En that's it. Maar Mollema gaat vandaag de kans nemen. Hij is ongelooflijk goed. Hè? Ja, ik zei het in het begin van de, van de tour al. Mollema is rustig, maar die was heel erg goed. Ja. Dus, dus het wordt één en twee Mollema. Uh, duurman en Mollema. Nee, Mollema komt niet bij de eerste uh, vijf uh, bij de tijdrit specialisten. Maar hoor. die raakt een hele goede tijdrit rijden. Oh, Even terug naar het voetbal Martijn. Vandaag is de dag dat de Graafschap weer naar de Eredivisie mag. Hopen Ja, dat uh, om twee uur is de uitspraak hè, van het, uh, ja, het uh, ja. kort geding wat ze uh, de, de beroepscommissie uh, aangespannen hebben. Maar kan jij je voorstellen dat de Eredivisie uit een oneven aantal teams bestaat? Ik niet. Nee, ik ook niet. Um, en stel, het gebeurt vanmiddag wel. Um, wat ga je dan um, komend jaar bijvoorbeeld al doen? Ga je dan zeggen van er gaan er drie rechtstreeks uit naar de, naar de Jupiler League? Oh ja, maar of maar, Laten we er maar niet over nadenken. Het, nee, ik, het is echt het, het is één grote soap. Um, en het wordt tijd dat daar gewoon een einde aan gemaakt wordt. Vind uh, vinden, jullie vind niet, vinden jullie trouwens niet dat, dat het eigenlijk een beetje belachelijk van de strafgaande graafschap is? Want kijk, ze waren al gedegradeerd. Ja. He, ze hebben de nacompetitie verloren. Dus ze zijn gedegradeerd. En dan nu op deze manier toch proberen om erin te blijven. En ik vind het gewoon terecht dat de beroepscommissie uh, gezegd heeft over Twente... van ze hebben uiteindelijk hun stinkende best gedaan om het toch een beetje goed te krijgen. Dus uh, ze mogen erin blijven. Dat vind ik ook niet meer dan terecht. Anders vermoord je gewoon een hele mooie club. En ik vind het van de graafschap eigenlijk te gek voor woorden en buitengewoon onsportief. Of zie ik dat verkeerd? Uh, even naar de actualiteit, want met Ajax wil het maar niet vlotten, hè? De verliezen van een of andere jeugdploeg uh, op trainingskamp. Klopt. Spelen 2-2 gelijk tegen AFC. Winnen met 2-1 met moeite van HFC. Dat was jong eigenlijk inderdaad, ja. Ja, doelpunt van ja, jong met alle grootte erin. Uh, Nigel Kastien scoort. Ja. Leuk. Ja, onze ja. ja, nee, dat is... Uh, uh, ja, goed, HFC doet het natuurlijk al prima. Ja. En uh, het doet mij ook deugd... om te zien dat we nu al in de voorbereiding... Uh, uh, nou, in ieder geval... Uh, een deel van Jong Ajax... Dan, uh, het, het, het, het weer moeilijk maken. Uh, ik moet wel zeggen, de laatste half uur... was, uh, was, uh, was Jong Ajax wel... Uh, de, de, de betere. Uh, maar goed, ja... En, en Ajax 1... Ja, een, een voorbereiding... Ja, mij zegt er niet zo heel veel. Het zijn natuurlijk geen goede resultaten. En het zorgt er wel voor dat er meteen uh, grommel is over de aanstelling van, uh, van Bos. Uh, dat hij bij Feyenoord heeft. Het uh, precies. Uh, maar laten we gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon afwachten. Over twee weken moeten we er staan. Er staan ze ook om twaalf uur uh, zometeen. Er de, wordt de tegenstander bekendgemaakt voor Ajax in de uh -huh. uh, voorhand van de, van de Champions League. Maar laten we gewoon kijken hoe dan... Hé, uh... nee, hun A1, toch een van de, van de vlaggenschepen van Ajax... is opeens de trainer kwijt. Ja, die is maar uh, twee maanden in dienst geweest, hè, Kluikert? <laughs> ja. Hij gaat naar uh, Paris Saint-Germain. En dan wordt hij uh, directeur uh, voetbalzaken. Technisch directeur. Ja, hij, uh, uh, hij doet al twee jaar... Uh, uh, een verslag geven bij een, uh, een, uh, een zender in, uh, in Qatar, volgens mij. En... Uh, ja goed, die, die directeur van die zender. Dat is ook de, de eigenaar van uh, Paris Saint-Germain. Ja, ja, ja, je ziet wat het uh, op kan leveren. Hij moet de hoofdprijs uh, voor, ze voor ze halen. Hè? Nou, ik vind wel Clyford een uh, sowieso gewoon een sympathieke, sympathieke kerel. En uh, ik denk ook dat hij uh, uh, de rust en, en, en de know-how heeft om, om daar een succes van, uh, om, van te maken. En misschien is het wel gewoon het laatste speelstukje. Ja. Waardoor ze uiteindelijk wel echt uh, de machten in Europa kunnen grijpen. Ajax Strikt Westerman. Een Duitse. Ja, nog eentje. Net als PSV. Een, een Duitse verdediger erbij. En Ado. Ja, Ado ook, inderdaad, ja. Uh -huh. ja. Ik denk dat het uh, voor Ajax. Uh, het is eigenlijk. Uh, uh, hij gaat zeg maar met 2,0. Uh, ja. De tweede, tweede poging dat ze zoiets doen. Terwijl ze daarvoor natuurlijk weer gehad. En, uh, uh, volgens mij daarvoor nog eentje. Maar. Uh, ja, ik, ik, ik geloof dat wel. Hetzelfde hebben wij het van de week over gehad. HFC heeft nu die, die Team Micella uh, aangetrokken. Uh, ook uh, oud-Ajaxid. Uh, oud Ajax Bijna 32. Ik geloof daar wel in. Helemaal ja? pas jonge ploeg als HFC. En nu jij kom. Jacques Dutron? Die zingt dat het vijf uur is. <laughs> Parijs wordt wakker. <laughs> Paris des Je suis le dauphin de la place Dauphine. Et la place Blanche à mauvaise vie.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 De tuin, tuin en, uh, we hebben nog niet eens de belangrijkste man in de uitzending aan het woord kunnen laten. Goedemorgen, maar... Joop van Nes, Zandvoortse Courant. Goedemorgen, heren van het Goede Leven. Jawel, ja. ik ben er weer. Ja, je bent er weer. Gaat ja, goed ja. met je? Ben je van huis nu? Ja, ja, ja. Zo goed als klaar zelfs. Altijd nog even een klein beetje fine-tunen. Dat ontkom je niet aan. Maar dat, dat gaat succesvol wel gebeuren, denk ik. Heb je al het Johnny Walker Black Label gekocht? Ik drink helemaal niet. Nee, maar ik wel. Nee. Dus als ik kom wil ik graag een glaasje. Ja. <laughs> Kijk, dat weet je zelf uitnodigen. <laughs> ja, nee, je moet toch... Uh, je ah, moet we verwachten we wel een housewarming. Een park. housewarming. Ja, ja. Ik, ik kom ook. Nou, oh, gaan we wel eens dus, uh, hier tegen me. Ja, een heleboel meer hoor. We hebben 66 vrijwilligers hier bij ZFM. Ja, kom komen allemaal. allemaal komen. Ja, nou, daar kan het lang niet in. En eh... Ron Spit wil ook komen. Ja. Oh. Uh, nou, gezellig. Nee, Maar, maar um, um, ik, hey, ik ben eigenlijk met stomme geslagen. <laughs> Wat wilde ik nou zeggen? Ik wilde iets zeggen. Nou, oh, ja. ik denk dat je iets wilde oh, zeggen precies. over het oh, feit... Talen. Hallo Joop. Oh, ja, ja. Ik, ja. Ik, ik denk dat je iets wilde zeggen over het feit dat vandaag... tot en met zondag de Duitse tourwagenserie... BTM... voor de zestiende op een volgende keer de gast is op het circuit in Zandvoort. Ja, sowieso wilde ik dat. Maar ik wil in eerste instantie jullie complimenteren... met het feit dat jullie Frans-talig muziek... tijdens de Tour de France draaien. Want dat, uh, dat hoort erbij, geloof ik. En uh, we hebben in het verleden, en daar praat ik met name... over de, de eind jaren 60, begin jaren 70... een heleboel mooie Franse muziek gehad... Uh -huh. die eigenlijk... Uh, uh, min of meer dreigt vergeten te worden. En dat, uh, dat is jammer, want uh, dit was bijvoorbeeld... Uh, Jacques de was een geweldige uh, troubadour... En die heeft mooie muziek gemaakt. Ja, dus, stond ook altijd complimenten. vroeg op. Hij stond altijd vroeg op. Oh, dat is goed. Ja, ja. om vijf uur. <laughs> om vijf ja, uur. Ja. ja. Hey, vijf en de mooiste uur. muziek is natuurlijk toch nog steeds, vind ik, uh, Julien Claire met Hélène. Nou ja, als je, als je echt mooie muziek gaat praten, dan heb ik het over uh, een Fransman, of een Belg eigenlijk meer. En dat... Uh, uh, uh, maar daar, daar, dat, daar hebben we, gaan we het nu niet over hebben. We gaan het nu over sport hebben, denk ik, toch? Ja, DTM. Als je de regie op mij mag nemen. Ja. DTM, inderdaad, voor de 16e keer al. Uh, het, het, het was bijna onderbroken geweest twee jaar geleden... Uh, want uh, toen was de DTM. Uh, um, Zandvoort was uh, uh, niet doorgegaan. Die zou naar of in China of naar Rusland gaan. een van de twee. Dat is toen niet doorgegaan. En hebben ze Zandvoort gevraagd om alsjeblieft terug te komen. Dat uh, is drie, drie jaar geleden alweer. En dat is weer gebeurd. En dit is um, alweer de derde keer van een reeks van, uh, van drie in, in het contract. Uh, de contract moet dus worden. Maar ik heb al vernomen van uh, de circuitleiding uh, van Erik Weijers uh, in ieder geval. Dat uh, beide partijen op uh, goede voet bij elkaar staan. En dat dat uh, waarschijnlijk een neus zal zijn. En dat Zandvoort uh, dat weer drie jaar uh, van de DTM mag gaan genieten. Want laat ik eerlijk zijn, ik vind genieten. Maar ik niet alleen. Zandvoort vindt dat genieten. Zandvoort uh, wordt ook steeds meer betrokken bij de DTM. Ja. Dit jaar hebben we dan. Uh, een soort van meet-and-greet gehad gisteren was dat, ja, op de strand bij, bij de haven van Zandvoort. Ja. En uh, vanavond is er een heel groot feest in de trend die we vroeger hadden bij de, bij, bij de Grand Prix, rondom de Grand Prix. Er waren altijd grote parties, groot feest. De meeste waren weliswaar besloten, maar het waren ook openbare feesten. Nou, vanavond is het ook weer feest, vanaf 7 uh, uur volgens mij bij uh, Beach uh, Club, de Boeddha Club. Dat is tegenover het Center Parks Hotel op het strand. Is een grote party. Het gratis toegankelijk voor iedereen beschikbaar te bezoeken. En dat gaat ze dus zo goed komen. En ik laat mij influisteren. Ik heb daar nog geen bevestiging voor kunnen krijgen, dat we volgend jaar zelfs een week lang DTM krijgen. Dus een week lang activiteiten georganiseerd door uh, uh, Zandvoort en de DTM in samenwerking, uh, uh, in de aanloop naar de DTM weekend toe. En dat zou uh, voor Zandvoort geweldig zijn, laten we eerlijk zijn. Ja. Toch? Wat, wat, wat voor? Ik bedoel, die DTM, dat is het Duitse eh, toerwagenkampioenschap, Tourwagen. neem ik aan, dat het, waar het voor staat. Ja, ja. ja Meisterschap. waren Masters. Oh, het, het, het, vroeger was het toerwagen Meisters, maar het is veranderd. Het laatste is een Masters geworden. Aha. Maar wat zijn dat voor ja, auto's? Het zijn uh, uh, sportauto's, uh, uh, uh, acht cilinders volgens mij. Die... Uh, dan moet ik het even goed zeggen hoor, want zo technisch ben ik nou weer niet. Die aan bepaalde uh, uh, uh, uh, regulering moeten. Ja. Uh, wat betreft de motor. Uh, wat betreft de, de, de aanrijding. Maar voor de rest is het vrij. Uh, ze zijn ook helemaal leeg. Er zit één stoel in. Ja. En, en een rolbar natuurlijk. En ja, daarnet is het gepasseerd. Ze hebben iets van 580pk. En dat wil nogal wat zeggen. Ze rijden ook drie, dik 300. Uh, het, is, het is grandioos om, om dat mee te mogen maken. Vandaag is de, is de eerste racedag van die DTM met een ja, supportprogramma. Ja, ja. Wacht even, wacht even. De tre, de, de, de, de twee dingen. De DTM race zaterdag en zondag, dat zijn de races. Uh -huh. uh, vandaag is er kwalificatie voor de race van, van morgen. Yeah. En morgen is er kwalificatie voor de race van zondag. Uh -huh. Dit jaar hebben ze uh, dat ingesteld: twee races. Uh, de eerste race is over 40 minuten. En de tweede race is over een uur. De eerste noemen ze dan een sprintrace. Dan kan je nou indraaien met die dingen. En in, tijdens die race is het verplicht om minimaal één pitstop te doen... waarbij alle vierde banden verwisseld moeten worden. En daar moet, uh, dan, dan moet je een bepaalde tijd over doen. Ben je te vroeg waar, dan moet je wachten om weer weg te rijden. Uh, heel leuk voor het publiek om dat te, te kunnen zien. Met name natuurlijk op de tribune die tegenover de pits uh, gelokaliseerd is. En, en dat maakt het wel spannend. Je mag niet eerder binnenkomen dan bepaalde, uh, uh, zou, laten we zeggen, ronde 20. En dan is die bits geopend tot en met 128, noem maar het op. Uh, en dan weer later mag je dan ook eventueel naar binnen komen. Heel leuk. En uh, ja, dat, dat, het is ook een, een, een klasse waarin je, je niet kan inkopen, zoals dat heet. Um, de paid drivers zoals je kent in de Formule 2, 3, zelfs Formule 1 nog wel. Die kopen zich in in het team en mogen dan meerijden. Nee, dit zijn de coureurs die verdienen dit. Dat is de top of de bil. Er zijn um, vaak jonge mensen, maar ook, ook oudgedienden Die hun, hun sporen in de, in, de, uh, in de racerij al verdiend hebben. En uh, vaak ook um, uh, Formule 3 uh, kampioen zijn uh, van een land van een werelddeel. Uh, die krijgen dan een plaats aangeboden. Die kunnen dus niet ingekocht worden. Heb jij nog voetbalnieuws? Nee. Het is toch helemaal geen voetbaltijd, kom op nou. nou. Het is juist wel voetbaltijd, het is het mooiste weer nou. van de wereld. Opa's en oma's, papa's en mama's kunnen lekker naar het veld om naar de wedstrijden te kijken. En er zijn geen wedstrijden, belachelijke KNVB. Oh, op zo ja. Nou, nou goed, ja, maar, maar, maar die KNVB vind, vind ik er wel al meer uh, dingen belachelijk. Hoor. Ja, 13 die... ploegen in de, in de pool van Zandvoort voor de competitie. De gestoordse woorden, de gestoordse woorden. Eigenlijk die het is er weer eentje vrij, ja. ja. Raar man. Kom op. Hé, hey, maar ze moeten weer tegen VWC. Weer tegen de Beursbengels. Weer ja. tegen Arsenal, SCW ja, ja. en Koninklijke Huis. Okay. Ja, Heimuiden. Ja, ook een lekkere. Is, is er ook ingebleven. En er zijn, een paar, er zijn vijf nieuwe gekomen. Van eentje uit, uh, dat vorige week geloof ik al gezegd, uit West 2. Ja. Uh, Skagia, uit ja. Lissebroek. En twee Hoofddorp-teams, daar ben je ook klaar mee. Ja, nou, dat is niet mis hoor, Hoofddorp, denk erom. He? Ja, tenminste zondag, hoofd op zondag. Ja dat, is zo. ja, dat is Dat is wat anders dan hoofd op zaterdag. Hetzelfde bij, bij, bij jouw club, bij AFC, is de zaterdag toch wel uh, aanmerkelijk anders dan uh, de zondag. Dat is zo. Hé hey Joop, uh, je had het straks over een Belg die Franse muziek uh, heel mooi zingt. Volgens mij hebben wij hem gevonden. Of althans, uh, uh, André Jansen. Of, uh, ja, André oh, Jansen. Nou, dat wordt er wel na het nieuws. Dat wordt er het wordt na het nieuws. Dan gaan we erbij draaien. Maar, maar het is Nummerkite Pa ja. van Jacques Bril. En die ja, wordt dan straks ja, speciaal voor jou mooi. gedraaid. Ja, ja, na het mooi, nieuws van op. de uur. Nummerkite Pa, ja? ja? Heren, uh, goed weekend en tot volgende week. Arrivederci. Oké. Okay.